Welkom bij de service van de Bakker NV. Hebt u een klantenummer? Druk 1. Hebt u geen klantenummer? Druk 2. Wil u meteen met een verantwoordelijke spreken? Druk 9. Voer nu uw klantenummer in en sluit af met het hekje.